Je luisterde naar de cheesy chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen. Doe samen een groepsles. En train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.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 Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Band. Nu bij Koebloe. Spiksplint de nieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot 200 euro opslagvoordeel en tot 100 euro Samsung te Bestel het beste voor jou in de Koebloe app.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 Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dit is Radio Veronica. Join the club. we go again. Sander Hogendoor. Dit is Veronica.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 Pretez mes doigts Ou of nee, er zal we niet meer aan l'autre of we zullen niet meer zijn. En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 Jake yeah. yeah. Sting en Englishman in New York bij Radio Veronica. Op de stop. 520. Er zit eigenlijk van alles in. Er zit een enorme drum-ahoy-break in. Dan een stukje. Poem, poem, poem, poem, poem, poem. Een stukje jazz. Ja, dat uh, komt alleen Sting met uh, Englishman in New York. En daarvoor Prince1999 en Stromai Papa Oute. maakt het weer lunchtijd 14 over 12. Welkom bij de grootste lunchclub van Nederland. Uh, meld je sowieso even via de Veronica WhatsApp als je je daar uh, ook bij wil voegen. Laat even weten wat je op je bord ligt, hoe deze maandag tot nu toe bevalt... wat je dit weekend hebt gedaan. Ik, ik wil eigenlijk alles weten. Alles wat enigszins relevant is voor uh, jou en je uh, mede-Veronica-vrienden en voor mij. Stuur het vooral door, leuk. We zijn ook weer op zoek naar suggesties voor de Veronica Stop 520. Dat is een lijst die we maken samen met Warchild. Child. 2026 groeien er nog steeds 520 miljoen kinderen op in oorlog. En um, ja, daar moeten we iets aan doen. daar moeten we in ieder geval aandacht voor vragen. En uh, dat doen we met een uh, prachtige muzikale lijst die kracht geeft. En we zijn deze week uh, lekker op zoek naar uh, jouw muzikale suggesties. Dus heb je een, uh, een mooie plaat, iets wat jou kracht geeft, iets waar je blij van wordt, stuur het door via de Veronica WhatsApp of uh, via radioveronica.nl. Dat heeft ook uh, Denise uit Vught gedaan. Die zegt, hey Sander, ik wil graag uh, ronde met Love of My Life aandragen omdat het mij door een lastige tijd heeft uh, gebracht. Ik, uh, had, of, ik heb een eetprobleem, maar dat gaat nu wel de goede kant op. En dit liedje gaf mij veel kracht. Ik hoop uh, dat kind in de oorlogsgebieden ook uh, uh, kracht halen uit dit liedje. Hopelijk komt hij in de lijst. Ja, dat weet ik nog niet, maar uh, in ieder geval een hele goede suggestie. Nu de ronde bij Veronica.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 Goedemiddag, Veronica door Flitsmeister. Fielen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord vanaf Batadorp, 15 minuten. Kunnen daar ook voorwerpen op de weg liggen. De A12 richting Duitsland, 9 minuten extra voor de grens. En via de A37, 6 minuten voor de grens. En de A50, Arnhem richting Oss tussen de Rijnbrug en Valburg. 11 minuten extra, dat waren de files meer. Um, um, flitsers vind je ook in de app van Flitsmeister. Als je in de file staat, pik je sowieso misschien deze nog wel even mee. Hey! is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdop. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu, Sander Hogendoor. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Veronica, samen met Chakakant, Chakakant, Chakakant, Chakakant, Chakakant. nobody. De Radio Crypto. Het zou jammer zijn als niemand hem goed heeft. Een nobody die de Radio Crypto weet. Nee, we gaan hem even rustig opstarten. Hij is nog niet geweest, mocht je hem willen oplossen. Heel veel succes met de volgende opgave. Het is dus een cryptische omschrijving van een liedje... wat er zometeen gaat aankomen op Radio Veronica. Want, wat ga ik draaien als ik zeg... Het is echt weer zo'n maandagopgave. Ik geef nog geen halve shilling voor deze liefde. Wat is dan al? Wat is? Ik weet niet wat een hele shilling is. Kan je nagaan? Ik geef nog geen halve shilling voor deze liefde. Heb je enig idee? Of weer in een gokje wagen? Doe het vooral via de Veronica WhatsApp. Maak je kans op de Radio CryptoMunt. Oh ja, en vergeet even niks in te spreken via de Veronica app. Dan kan ik je zo meteen met het goede antwoord laten horen. Staw zo zometeen de Veronica, als mede-ook. Imagine Dragons. Want die hoor je nu: Dit is Veronica.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 Whatever it takes, Whatever it takes. Say. Hey. The De top. De bij Veronica. De Radio Crypto. Ja, die Radio Crypto moeten wij oplossen. Ik geef nog geen halve shilling voor deze liefde. Uh, Matthijs, probeer het eens. Een hele goede middag Sander. Oh, ja. Een hele moeilijke dit keer. Ja. Maar meteen kom ik op uh, Lavender, Marillion. A mm. penny for your thoughts, my dear. Geen idee of een penny een halve shilling is, <laughs> maar het is in ieder geval een uh, heerlijk nummer. Oh, ik hoop dat die het gaat worden. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is niet goed, helaas. Dankjewel voor het meedoen. Uh, Rickert probeert ook even. Um, waar ben jij hier? Voor de crypto, dacht ik. Can't buy me love, van de Beatles. Oeh, nee, nee, nee, nee, nee. Frank Kooi die zegt uh, Black Eyed Piece met uh, Meet Me Halfway. Nee. Kijk, nu komen we ergens. Marco Meiboom denkt uh, Don't Dream It's Over van Sixpence, Non The Richer. Nee, die niet. Maar zowel Vincent als Mirjam, die hebben hem goed. Het is Sixpence, Non The Richer met Kiss Me. Ik geef nog geen halve shilling voor deze liefde. Een halve shilling. Sixpence. En de liefde. Kiss Me. Terence van Derby by Radio Veronica if you let me stay and afford the four Doobie brothers in the long train running zo meteen volgend uur van de lunchshow met onder andere het top 3000 spel waarbij je jezelf weer kunt kwalificeren voor de hoofdmoot. We gaan we zo meteen een proefopgave spelen om tien of één. Dus als je wil meedoen, blijf lekker luisteren. En dan hoor je ook Joost van der Stijl met belangrijk wereldnieuws denk ik. Ja, het is een absolute zootje in het Midden-Oosten en dan wil je nog wel eens misschieten. Of eigenlijk raak, maar dan was het eigenlijk niet de bedoeling. Nou, hoe dit zit hoor je zo meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door postcode loterij Miljoenenjacht. Monica.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 Ontbijt omwille van de Geen smaak om Nu in drie nieuwe smaakommies. Mm,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 Als basis voor jouw topprestaties. Get ready for greatness. M-Line. Vertrouwd sinds 1999. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met 2000 euro extra inruilvoordeel.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 Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Radio Veronica met het nieuws. Het is